Vrijdagdalen bedrijf je ze van morgen. Oh, met de bank. Gut, wat leuk, zeg, dat ik u nu al eens aan de telefoon heb. Dan toch die loketjevrouw, die altijd zo charmant doet tegen de heren en zo kil tegen de dames? Nee? Ik echt daar niet eens van bewust. Goh, zeg. Nou, maar dan moet u daar toch eens op letten, hoor. Maar wat kan ik voor u wezen dan? Ik heb een wat afgegeven, zegt u? Een omgewekte cheque zeg. wilt u wel geloven dat er nou opeens een hele nieuwe wereld voor me open gaat? Nee, maar een ongedekte check, zeg. Daar heb ik nou nog nooit aan gedacht, hè. Dat er natuurlijk mannetjes- en vrouwtjes zijn. Met het bij de bijtjes en de blommetjes. Oh jee, dat is wat dom eigenlijk van me, hè. Dat ik daar nooit bij heb stilgestaan. Nooit, nooit met afgevraagd waar nog toch het kleine geld vandaan komt, zeg. Maar ik moet er wel even gaan, me niet dat ik daar nou in mijn kinderlijke onbedorvenheid een ongedekte sjeck sta af te geven. Wat zult u gelachen hebben, ja? <laughs> Hallo. Hallo. Heeft u geluk misschien? Fijn, dank u. Zo, weer een dag dichter bij het eind van de maand. Eh, uh, uh, morgen Hi Koen. Zeg, ben jij nog zo vroeg of is meneer Buur zo Hè? Huh? Uh, ja, om met de chef te spreken. Goeie vraag, Lien. Ik hoor het hem nog zeggen. Wat zeg je nou? Ik zeg, ik hoor het hem nog zeggen, Lien. Zoals hij dat zeggen kon, hè. Cool, joh. Is er iets gebeurd? Ja, uh, iets gebeurd. Uh, wel, nee, zeg. Hoe kom je daar bij zo ineens uh, wat, wat zou er gebeurd moeten zijn, niet? Wel, nee, niks aan de hand, hoor. Maak je niet, eh, uh, ongerust. Nee. Uh, hey. Nee, ik dacht even dat er met meneer Biels iets, eh, iets rampzaligs gebeurd was, hè? Herre, oh nee, hoor, nee. Herre. Nee? Nou, je hebt me gelukkig weer helemaal gerustgesteld. Ja, ja, denk zo, Lien. Ja, joh, zeg het eens. Lien, er is met de chef iets, iets rampzaligs gebeurd, Lien. Joh, wat vertel je me nou, toch? Wat heeft hij? Hij is. Ja, dit is alles wat ik erover zeg ik mij te Mag ik het hier wel laten? Ja, zeker. Nee, zeg maar niks meer, hoor. Voor je het weet, schap je het eruit. Dat bedoel ik. Je zou het jezelf je leven lang kwaak, nemen. Het idee. Arme jij. Eh, nee, onzin, Geen meeleid met mij, alsjeblieft. Dan staat de chef er heel wat slechter voor zeg. Ja? Wat is er met hem aan de hand, eigenlijk? Die is ontvoerd. Nee. Jazeker, die heb... Nee. Ach, jeetje nou... Was dat wat je niet zegt, hè? Lien, Lien, Lien, luister. Luister, Lien. Ik, ik, ik stel het heel scherp nou, ja. De chef is ontvoerd, akkoord. Dat weet je dan, maar meer dan ook niet. Lien, insmans eigen voordeel. Vraag niet verder. Vraag niet waarom, waar en door wie. Chef is ontvoerd. Allah, voilà, mondje dit, open en uit. Zo, op mij kun je rekenen, hoor. Dat weet je toch? Tuurlijk, weet ik toch. Maar wat verschrikkelijk hè? Een ramp. En wat zegt de politie? De politie, Lien. Klaar en duidelijk, dit Lien. Als de politie er ook met de lucht van krijgt, is het... Met de chef. Nee. Nee? Meid, ik heb het op het hond toch een keer gehad. Lien, je zou niet verder vragen, Lien. Oh, jesus. Wat vervelend nou, hè? Ik flap er ook maar alles uit, hè? Nou, de grote uitflap ben ik anders, zeg. Die knapen moeten mij nodig als een vertrouwensman nemen met mijn ratel altijd. Verbindingsman met de persnootabene. Hé, kom nou joh, bij mij is het veilig hoor. Weet ik wel, Lee. maar tegenover die knapen, hè, die dan nog altijd tegen me opkijken, tegen hun koemmeloen. Ja, wat een verschrikkelijk man idee eigenlijk zeg. dat jij de hand hebt in de ontvoering van meneer Biel. Lien, wat moet ik, Lien? Van mij willen ze nog wel eens wat aannemen, ja, als ik niet had gesteld van. En jullie vragen een losprijs en zijn geen fancyprijs voor die man, dan was de chef nou al... Ja... En waar zit hij nou dan, zeg? Thuis, je hebt zit, thuis. Thuis? En is helemaal die ontvoerd, was. Hé, ja, de technieken, ja, die krapen overlaten, die kennen de hele toepenmaro-literatuur tot hun hoofd. Wat is de laatste plaats waar je een ontvoerd mens zoekt? Thuis, in zijn eigen logeerkamer. Oh, ja, zeg. Maar zijn vrouw? Tja, hoe ze hem dat flikken? Dat vroeg ik mee, Veef nog. Hij zegt: Hoi! Goeie vogel. Hoi Eef. Kijk nou, even is allemaal oud te laat. Wat zeg je nou, jullie hebben de chef toch? Oh jeetje. Oh jeetje, de stumper. Nou, joh, jullie hebben toch geen stommiteiten met de chef uit. Ja, nee, sorry, Koen. Oh, jeetje krapel. Heilige stroozak. Knaap, dat gaat je hongse gemeentesubsidiekosten. Mensen subsidiekosten. Sta je daar wel eens bestil? Ja, nee, kijk, moet je horen, Koen. Wij moesten gisteren nog even ergens tegen demonstreren. Weet je wel? Ja, maar de chef, wat daarmee? Ja, die hebben we nou helemaal vergeten, Koen. Dus vrees maar rustig, het ergste hoor, jij. Ja, wat hamer, kerel. Dus die man die zit daar volkomen geïsoleerd in zijn logeerkamer. Ja, die zal daar zitten mompelen. Dan gaat hij altijd zitten mompelen als hij in zijn eentje zit. Dan mompelt hij zo van... Uh... Ja, ja, dat ongebroken, hè. Dat geen angst kennen, Dat persoonlijke moed hebben. Dat hebben wij. <lacht> wij hebben je eens dus... goeiemorgen. Morgen, meneer Wil. Chef. U hier, chef. Ja. Zoals je ziet, Paul. Ik ben maar eens de aardigheid ontvlucht. vlucht. Ha, ha, ha. Ja, is vuil. Jee, wat is dat vuil, Ja, ja, handig, hè, gis, hè, vies Dat schort nog lees, de binnenzet, dat scheelt me een bom geld. Wegwezen, vluchten, en de tweede poging al raak ze. Ja, nee, om de oude die tegen de afspraken zeg. Ja, hebben jullie je dan aan je afspraken gehouden? Jazeker wel. Jazeker, helemaal niet, Paul. Ah, chef, één ding, chef, ik weet niet om welke afspraken het gaat. ...en wat hun politieke acties betreft... ...heiligt bij die knapende doel de middelen... Ja. ...maar hun afspraken zijn hun heilig, hè? ...ja, ter helle de heren, hun afspraken zijn hun heilig voor je... ...maar als ik als conditie... Een redelijk onderkomen en goed voedselstel... wat krijg ik dan? Een donker hol met hondenvoer, meneer Pol. Ja, chef, sorry, maar bij een politieke ontvoering is het niet de gewoonte dat een slachtoffer condities zal stellen, chef. Nee, bij een politieke ontvoering misschien niet, Pol. Maar bij een commerciële, wel nou degelijk man, daar betaal ik voor. Chef, wat be be bedoelt u? Ja, je denkt toch niet dat een wiel zich om politieke redenen laat voeren, wel? Wij lenen ons niet voor klauderie, meneer Pol. Dus mogelijk, ja. chef. Maar mag ik dan misschien wel weten... ...waarom ik dan opeens overal buiten moet worden gehouden, chef? Oh, de eenvoudige reden dat jij je mond nog alles voorbij pleegt te praten, pol. Uw punt, chef. Zeg maar, wat dient die hele komedie daarvoor? Ja, voor Bruin. Dat hebben Voor Bakkie. Bruin Waspik. So, Bakkie Bruin Waspik van het Nieuwe Heden. De krant? Ja, de krant. ja. Gaat uitbreien namelijk, Bakkie. Nieuw redactie Bouwt hij van de regering steun aan de noodlijdende pers, je weet wel. En ik dacht dat de krant juist zo goed ging. Okay. Gaat hij ook? Maar die pik ook als zijn gaantje mee, hoor, Bakkie. Maar moeten ze boeken daar dan niet over open doen? In Den Haag? Sjogelen Bakkie? Met dat zorgenkopje? Nee, niet hoor. Die hoeft in Den Haag zijn hoed maar af te nemen of ze staan er wat vol te scheppen. <lacht> en dan mompelt hij -ie nog iets van: ga niet best. Kijk maar in mijn boeken. Zeggen die ambtenaren, nee, lama, we zien het ook zo wel. <laughs> en ik krijg al een sigaar achter zo'n toe. Ja, het, het gaat om de diversiteit van de de persmedia, Ja, zeker Paul, al erg genoeg dat we de trekschuit destijds zo lelijk hebben laten verkommeren, man. Want daar had ik dan nou graag eens het reitsmammu-dok voor gebouwd. Zeg, maar waar moest jij je nou voor laten ontvoeren? Om die man aan nieuws te helpen. Rebellen ontvoeren bekend zakenman. Het is me nogal geen te zeggen. En hij heeft meteen zijn reden. Waarvoor? Om die nieuwbal aan mij te gunnen... ...en niet aan de heertjes Bosraaf en Herrenburg, twee vliegen in één klap. Goed, hè? Is uit zijn gekomen, hè? <lacht> ze vragen onze verbindingsman <vraagt lacht> met de persoon. Hè? Eh, eh. Oh, ja, ja. Ja, ja, vertel eens, Paul. Staat het er wel in? Met een ...nieuw bericht door zijn man August Biels... ...ontdoet zich eigen handel van belagers. Zakenman blijft ongebroken, of zoiets. Vertel eens. Wat zei die Bruin, Bakkie Bruin? Ja, dat ik, ik weet niet, chef. Ik weet niet. Nou, kijk, dat zat niet zo lekker, chef. Weet u wel, dat, dat Vroom een beetje. Vrong? Wat valt daar al nou aan te vroegen? Nou, ik vroeg hem dus of hij interesse had voor dat berichtje, chef. Berichtje? Ja, en toen keek hij meteen al een beetje zuinig, hè. Oh ja? kijk iets zuinig? Maar dan kijk hij altijd, Bakkie. Ja, nee, maar hij, hij zegt... Jo, Koen, riekt dat niet een beetje naar sluikreclame, dat? Sluikreclame? Ja, kijk, hij zegt, chef. Bakkie zegt, Joh, koen moet je horen, ja. het zijn ja. drie grote adverteerders, ja. hè, Biels, Bosraaf en Herrenburg. En als ik er nou één groot op de voorpagina breng, wat zeggen die anderen dan? Nou ja, zeg allemaal, nou, wat moet ik dan doen om groot op de voorpagina te komen? Ja, dat heb ik hem ook gevraagd, chef. Oh, oh ja? En, en, en wat zei hij? Hij zegt, koen, cool. doe me nou een lol en kijk de zaak nou nog even aan, hè? en gaat het nou fout met die man? Ja, dan komt het allemaal wat makkelijker te liggen weer. Dus als het mij fout gaat, kan ik dan het makkelijker doen? Zeker niet, zeg. dat zegt hij ook. Hij zegt, joh, cool. niet dat ik graag een adverteerder als meneer Piels kwijtraak. Dat Begrijp nee, ja. me goed, maar Bosraaf en Herenburg scheelt het een concurrent niet. Dus die zal het een zorg zijn wat ik dan met mijn nou doe. Want dat zijn harde jongens, hoor. Zeg, hoor even meneer Bakkie Bruil, als ik alles woord zeg. Die is ook nog in staat te gaan afdingen op de losprijs. Ja, houd daar helemaal over op, zeg. Over wat? Over die vraagprijs van jou. Ja, die wat? Die vraagprijs. Sinds wanneer heet iemand van losprijs de vraagprijs? Nou, daar kom je gauw genoeg oma, Al, want dat is een bedelpartij geweest, zeg. Weer wekkend gewoon. Groost. Hmm. Ja, zeg, wie hebben jullie daar nou eigenlijk voor benaderd? Voor het geld? Hé, de zaak natuurlijk. Wie betaalt iemand losgeld? De zaak? Wie anders? Nou, daar heb ik wel een paar minuten over, hoor, voor zo'n stuntje. <laughs> ja, dus ik bel, Sjors. Sjors? Ja, je bent een man wie anders? Ik was er niet. Ja, en ik vraag dus nog, iets vraag, Sjors, uh, uh, op hoeveel schat jij de waarde van oma oud, Sjors? <laughs> ja, stel je dan even dat dorre koffie erbij voor, z'n dat keukenbekkie. Goeie vraag trouwens, hè. Bielse vraag je weer. mag ze niet één kunnen, hè. En op hoeveel schat hij mij <laughs> Dat benieuwd mij nou even, hè. <laughs> dat moest hij je toch een keer zeggen, hè. Nou, moest hij het toch een keer toegeven? Wat zei hij? Hij zegt, George, hij zegt, wat een gekke vergeef even. Geef, Eef. Wat? de gekke hoor? Ja? Wat een gekke vergeef? Ja, ik zeg, moet je even horen, we hebben die man ontvreemd, George, en onze vraagprijs is 2 miljoen. Weet je wel? Ja, dat komt er dichterbij, 2 miljoen, wat zei hij? Hij zegt, mag het ook 2 miljoen bitter Dat Dus meer dan. Ja, ik zeg nou ja, je deponeert het een en ander bij de oude eik in het bosje van Piet. ...of al mijn oudste wordt uitgeblazen. Wel ja, waarom nog niet, hè? Voor een tegenwaarde van twee meloenenpitten... ...kan je een aardig uitblazen, hoor. Echt, nee. nee. Ellen? nou begrijp ik het maar, zeg. Dan zat ik bij van het nee. gesprek. Ja. Ik zeg nog, meloenenpitten? Waar heb je het nou over? Hij zegt. Ah, oh, die gekke oog is hier bezig. Nou, en toen zijn we de hond gaan uitlaten. Zitten wij een kwartier op lange, zitten wij in de struiken bij de oude eik te vernikkelen. En dan eindelijk komt Jos nog eens opdagen. Haha, zie je wel, eerst de grote monden en dan En wat wordt er onder de oude eik gedeponeerd? Ja, ja, ja, ja, ja. Wat had meneer de te deponeren? Nee, hij niet, die hond van hem. Nou, laat het je dan even in het hol van de nacht voor als een bed lichten. Nou, ja, wat is me wat je licht noemt, zeg. Dan hadden wij met z'n zessen nog een hijs aan en al dat slapende vlees. Ik sliep helemaal niet. Ik zei nog iets. Ja, je zei blijven op je helft doen. En toen slurfde je weer verder. Ja, en waar word je dan wakker te gaan? In het een of andere kloot. In een soort armzame hol waar je nog in springt. Zo laten je niet parkeren. Hé, hey, wat is dat? Wat je hier, je eigen Lusjeck? Lili, laat die maatjes nou even uitspreken, Ja, net als een plank, gemaakt een fonteintje met een druppeltje aan. In zo'n eng vergadig boor in die buurtje. Van die verslondste duin en zo'n griebes. En, en, en dan, moet je, dan moet je zelf in de laan van groene koppeljong wonen, zijn. Nou, dat was meteen mijn eerste vluchtpoking, hoor, Paul. Mislukt, chef? Ja, dat mens, dat mens, In dat obscure portaaltje. Zo'n genotype, in dat Paul en die komt naar de deur uit, die ziet me. die pakt zo'n joepen van een vaas en raakt op mijn hersens. Ik dacht, dat ik zeg, ik denk, ga dood. en krik, rak de deur op slot en zo'n bult op mijn haar. Ja, yes, chef, sorry, maar weet u wie dat geweest is, chef? Nou ja, ik kan niet zeggen, dat kan ook niet. echt brand van verlangen om dat te weten, hoor, Paul. Want dan realiseer je je dus toch welk niveau je thuis op het punt van deze vrouwelijkheid gewend bent. Alleen al het eten. Ja? Ja, het eten van de mensen die verschrikkelijk zich om te huilen, een soort van of zak, met zeentjes. En dan moet je zelf doen je gewend zijn, zeg maar. Hoe doem je het waarstoofd, smullen van de hoogste orde. Daar kan ik nou lyrisch over worden, hoor. Leuk toch, hè? Ja, Leuk. ja, ze zeggen wel eens dat de liefde bij een man door zijn maag gaat, maar bij jou hij iedereen volgens mij. Ja. En hoe dat mensen dat dan opdiende, zeg maar, dat smak voor je deur niet zijn. Je eet het! Dat je het alleen al op de toon niet meer blieft, hè? Nou, ik heb het gezegd, hoor. Ik heb een kwak laten staan, bij de deur gezet. En toen ze kwam ophalen, ik zeg, alleen voor je eten draai je de in, moeder. Ha, ha, ha, ha. Ja, zeg, over de gevangenis gesproken. Ja. Hebben jullie de politie er helemaal buiten gehouden, De, de politie praat mij niet over de politie, zegt die, die is geweest. Dat, dat, dat vertelt u me nou, zeg. Die is geweest, nog geen tien minuten na de kwam met de vaars. En dat hou je niet voor mogelijk, hoor. Daar staat je verstand helemaal bij stil. Waarbij? Bij de politie. Als die een ontvoerd mens aantreffen, als die met getrokken gevolgers komen binnen stormen en ik zeg, bravo mannen, hoe ze dan reageren? Wat ze dan zeggen? oh ben u het? hier was sterk, die met een figuur geen raad weten, oh ben u het? Uh, alle kraap hoe heb je dat geregeld? Ja, ja weet ik dat Tante Lien de politie waarschuwt, hoe? Tante Tante ja, moet je horen, ze zegt, tante de ze zegt, ik begrijp er niks van, ik zie een ook vent uit de logeerkamer komen, ik sla me er weer in, en hij zegt de politie dat het oma oud is. De logeerkamer? Ja, dat ik zeg, ja, die man die zit daar te bokken, weet je wel. Ze zegt stil laten bokken, maar als ik straks na nog aanmerkingen op het eten krijg, dan bok ik terug, zegt ze. Had, had, hadden jullie mij in de logeerkamer opgesloten? Of hoe je dat dompige korte namen wenst. Ja, nou alle ja, mag ze, ze is wanneer ontvoerd maar iemand in zijn eigen logeerkamer. Moet je horen, als wij met z'n zessen al ter hoogte van de badkamer geen pad meer kunnen zeggen, dan mag je je petje nog voor afnemen, vind ik. Dus, dus dat mensen die ponden... Ik bedoel dat vrouwtje in nachtleden Dat wat oh, de gode, zei, daar zit ik de hele dag in mijn eigen logeerkamer... ...de duizend is af te wachten om te ontvluchten. Daar had ik mijn pyjama nog open. Aan dat verwaarloosde, hoe heet het voor eh, Dat ru ru ru ru ru ru tuinpoortje, rustige tuinpoortje. Ja, maar, maar herkende u dan niet, zeg? Als men mij zonder bril ontvoert... je lijkt met de ketting op je nachtkastje <lacht> Ja, ja <hier. lacht> Hoe moet ik dat dan zien zonder bril op de blote de, de voeten? Uren hebben ze over het water daar, tot in het bos van Piet. En dan vind ik het eindelijk, bij huis, Holst van de nacht, doe die wakker, dan ligt ze te bokken. Hier, daar, inderdaad, over bokken gesproken. Uh, en we reden dus er maar over te maken? Ja, wie is er schat? Ik ging mee, ja. Uh. Dankjewel, ja, dankjewel, wielertje. Ja, meneer Rennerman, wel samen, u even wel. U bent met een wat warre verhaal gebeld door Wies, heb je meneer Ah, de hier bij was wie het Hij probeerde op niet nog Ja, deze. dat